Dank je. Dat vind ik ook natuurlijk. Dag Kerst. Dag Maarten. Dag mevrouw Wout. Dag meneer Koning. Bent u weer komen fietsen? Uh, nee. Het is anders wel mooi weer. Ja. Ik uh, heb even met Vester Jurings staan praten. He. Uh -huh. Maar het lijkt mij een voortreffelijke punt. Eindelijk is iemand die orde op zaken wil stellen. Is iedereen zover? Hm.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 Nou, heren, proost. En op de goede samenwerking tussen het dorp en de stad, zal ik maar zeggen. <coughs> Verslik je hier, Kim Muller? Ik drink eigenlijk nooit geneva. dat is scherp, hè? Wat drinken jullie dan? Eigenlijk alleen wel eens een glaasje port. Ik dacht dat Amsterdamers toch ook wel Jenever dronken? De andere Amsterdamers wel. Dacht, meneer Koning. Dat doet mij goed dat u ons weer eens komt opzoeken.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 En dan is het hoog tijd, heren, om naar het land te gaan voor onze cursus Maaien met de Zijfs. Dag, koning. Dag, Swiers. Dat Mullen en boerakken. Is Hendrik er ook al? Jawel. Ik heb de heren medegedeeld wat op dat een programma is. Hoe gaat het met de vrouw? Dat fiet hard achteruit. Is ze ziek? Ze heeft kanker en de doktoren hebben haar al opgegeven.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 Ja. ja, zo is het wat beter. Zo? Ja. Kan niet mee? Mullen doet het goed. Ja, maar hij leert het dan. Maar hij ook wel. Als je maar de tijd hebt. Jij ja, moet nooit verzaken. Nergens niet met.